7 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Felicitaties stromen binnen bij Nieuwe Paus. Justitie overweegt enkelband in plaats van cel. En legenschappen dreigen bij Albert Heijn. Vanuit de hele wereld is de Nieuwe Paus Franciscus... door politieke en religieuze leiders gefeliciteerd met zijn bedoeming. Vooral de eenvoud van de 76-jarige Argentijn Jorge Bergoglio wordt geprezen... De Nederlandse kardinaal Eijk zei in Nieuwsuur... dat hij blij is dat de Argentijn na een kort conclave is gekozen. Dat is volgens Eik een goed teken. Becolio heeft volgens hem als bischop van Buenos Aires veel bestuurservaring. Het is een cosmopoliet en dat is wat we nodig hebben. Een man die leiding geeft aan de kerk over de hele wereld, zei Eijk. De Nederlandse kardinaal is overigens blij dat hij niet is gekozen. Als je paus wordt, dan betekent dat een enorme verandering in je leven. Dat is heel drastisch. Je kunt niet meer naar huis om je spulletjes te pakken... Je moet altijd de deur uit, onder bewaking, met bewaking. Dat lijkt me een offer. Dus ik denk dat menig kardinaal blij zal zijn dat dit aan hem voorbij is gegaan. De nieuwe paus, Gorger Bergoglio, maakte carrière in de Argentijnse kerk in de jaren 70. Zijn opkomst valt samen met de jaren van de Argentijnse Junta, De militaire dictatuur van de jaren 70 en 80. Becolio is de afgelopen jaren een aantal keren in verband gebracht met de Junta. Hij zou twee jezuïten, die werden ontvoerd en gemarteld, niet hebben beschermd. In 2005 werd Bergoglio hiervoor aangeklaagd, hij ontkende en er werd geen bewijs gevonden. Drie jaar geleden zei hij in een interview dat hij juist heel veel heeft gedaan om de twee te bevrijden. Het ministerie van Justitie moet zo zwaar bezuinigen... dat het overweegt om veroordeelden op grote schaal thuis hun straf te laten uitzitten. Mogelijk zullen daardoor 1600 veroordeelden een elektronische enkelband krijgen... in plaats van celstraf, staat in vertrouwelijke stukken die nieuwzuur in handen heeft. De Vereniging voor Rechters en Officieren van Justitie noemt de nieuwe plannen gevaarlijk. Wij beschikken over een, uh, een mooi uh, palet aan mogelijkheden als rechters... Uh, om tot het opleggen van straffen te komen. En die straffen die moeten rechtvaardig en effectief zijn. En ik denk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 Albert Heijn verrassen hoe we dat gaan doen, maar dat zal op verschillende plekken plaats kunnen vinden. Het kan tegelijkertijd plaatsvinden, maar dat kan ook betekenen dat we op een bepaald moment weer aan het werk gaan... om ze binnen het management van Albert Heijn net zo onzeker te laten voelen als grote groepen van hun zich voelen. Albert Heijn had een voorstel gedaan voor een CAO met een loonstijging van 3,5% over twee jaar. De vakbond vindt dat niet genoeg en wil meer werkzekerheid voor de uitzendkrachten.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 Morgen droog, eerst nog vrij veel zon, later meer bewolking. In het weekend wisselvallig en wat minder koud. ANWW Verkeersinformatie. nog enkele sneeuwbuizen zitten al flink druk op de weg. Er staat in totaal 50 kilometer file. Een paar opvallende files door sneeuwbuien flink drukken op de A50, eindhoven os. In beide richtingen staan lange files van 10 kilometer tussen Veghel en Knopend Paalgraven. En door een aanleiding met meerdere auto's is de A59-os richting Ziedikzee afgesloten... tussen Knopend Noordhoek en Fijnaard, hou daar dus rekening met een omleiding.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 Ontdek het op Office 365.nl. Het NOS Radio Injournaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Het is witte rook, Abemus Papum. Daar was hij vanuit de Kamer der Traan op het balkon boven het Sint-Pietersplein. De nieuwe paus, een verrassing voor velen. De witte rook en meer dan een uur later kwam dan eindelijk het verlossende bericht. Nog even ook terug naar dat moment, gisteravond. Annuncio hobis, gaudium magnum. Abemus papa. We hebben een pas. Sancte Romani, vlize, cardinalen Bergoglio. Fratelli, sorelle. Buonasera. Paus Franciscus, de eerste, zijn eerste woorden waren dat hij de aanwezig op het Sint-Pietersplein. We gaan naar correspondent Rob Zoutberg in Rome. Rob, wij zijn benieuwd, wat schrijven de Italiaanse media over Paus Franciscus? Nou, La Stampa heb ik hier bijvoorbeeld voor mijn neus. En die zet het heel simpel. De jezuïet die in de metro reist. Want dat weten we natuurlijk inmiddels allemaal van deze man. Deze man die geen auto heeft, maar zich gewoon per openbaar vervoer... Daar, ja, dit is natuurlijk wel voorbij nu. Maar die zich tot nu toe in metro en bus uh, door Buenos Aires verplaatste. Hij heeft ook een grote foto van het enige moment dat we eigenlijk gisteravond zagen... dat die verbouwereerde Bergoglio even lachte naar de menigte tegenover hem op het plein. Correa de la Sera haalt hem aan... Als hij zegt, ik kom van het einde van de wereld. Hij beschrijft ook heel goed de verrassing op het Sint-Pietersplein. Wanneer de naam van de nieuwe paus bekend wordt. Franciscus, de heilige van de armoede. Mensen legden die relatie heel snel. En Corriere vertelt daarover. Republica hier ook voor mijn neus. En heeft een foto van het opmerkelijke beeld. Een ander opmerkelijk beeld. Van de nieuwe paus die even voorover buigt. Ik denk dat jullie dat ook gezien hebben. Biddend naar de mensenmassa voor hem. En ook vraagt aan die mensenmassa om voor hem te bidden. Nou, ook even natuurlijk gekeken naar Osservatore Romano. De uh, grote krant hier van, uh, van het Vaticaan. Ruimte, de hele pagina leeg voor een foto. En een hele simpele tekst daarboven. Abemos Papa. Peter Nisse is hier, uh, hij is uh, kerkhistoricus en hoogleraar spiritualiteit... studies bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Meneer Nisse, welkom. U blijft de hele ochtend bij ons. Uh, Rob zeg, uh, schetst de verbazing hè, in, in Italië. Was u ook zo uh. verrast? Ja, ik was ook verrast. In eerste instantie althans was ik verrast. Want uh, de naam van Bergoglio stond niet op de lijstjes van de boekmakers. Nee. Uh, oh, dat is hun... niet gehoord. Nee, en, en uh, in tweede instantie was ik minder uh, uh, verbaasd... omdat uh, ik wist dat hij in 2005 uh, ook als een belangrijke kanshebber uh, had gegolden... en toen in het conclave ook een belangrijke rol heeft gespeeld. Hè. Men zegt dat hij toen met Ratzinger een van de twee kingmakers was... die eigenlijk de nieuwe paus uh, zou, zou moeten aanwijzen... dat ja, men toen uiteindelijk gezegd heeft... Uh, Ratzinger moet het zelf maar doen. Nu is er misschien wel eenzelfde soort mechanisme geweest... omdat ze er eigenlijk toch vrij snel uit waren. Eén stemronde meer dan in 2005, maar toch nog heel snel. Ook nu zou het wel eens zo geweest kunnen zijn dat ze gedacht hebben... deze man, die geldt als een ervaren en wijze man... die moet ons niet sturen in de richting van de nieuwe paus. Hij moet het zelf maar worden. En klopt het dat hij eerder niet wilde toen het ging tussen hem en Ratzinger? Ja, dat wordt gezegd. Dat hij in dat conclaaf van 2005 gezegd zou hebben... dat ze hem maar niet moesten te kiezen. We weten natuurlijk nooit of dat, uh, of dat echt zo geweest is... omdat hmm. die conclaven geheim zijn, maar daar lekt altijd wel het een en ander van uit. Uh, maar dat kan ook natuurlijk juist in je voordeel werken als je je opstelt... zoals hij ook gisteren bij de presentatie deed... Eigenlijk als een hele bescheiden man, blijkt ook uit de keuze van die pausnaam... Hè, dan, dan kan het ook in je voordeel werken dat de kardinalen zeggen... nou, hij die het niet echt, het liever niet wil, is misschien wel de beste... Maar terug naar Rome en naar Rob Zoutberg. Want uh, Rob, de Italianen hadden toch misschien wel gerekend op een Italiaanse pauze. Is er ook teleurstelling? Nou, nee, dat proef ik niet hoor. En, en bijvoorbeeld ook, ik hoorde natuurlijk eerder in de uitzending de relatie bijvoorbeeld met, het, met het regime destijds in Argentinië. Dat soort relaties worden hier eigenlijk helemaal niet gelegd door de kranten. Je moet aan de andere kant, kan je natuurlijk ook bedenken... ja, natuurlijk werd er ingezet hier op een, op een uh, paus van Italiaanse komaf. Natuurlijk werd er ook ingezet op een paus van, uh, van buiten Europa. Daar dat, uh, hebben de boekmakers ook over gehoord. En, maar ja, misschien kun je ook, je kan je ook zeggen dat dit een mooie gouden uh, middenweg was. Want hij, heeft natu hij is natuurlijk uh, van, uh, van Italiaanse oorsprong, althans origine... althans zijn familie, dus die relatie... In die zin, met, uh, om die, uh, um de mensen die een Italiaan zochten... Die, uh, die mensen konden tevreden zijn. Maar ja, goed, het is, uh, ik denk dat de tekst ook hè, van gisteravond van hem... ik kom van het einde van de wereld... ik denk dat we daar nog heel lang over kunnen doorpraten. Want daarmee gaf hij natuurlijk ook iets aan. Ik kom van ver helemaal naar hier. Maar hij zegt daarmee ook, ook iets impliciets. Hij zegt, ik maak geen deel uit van de curie van dit Vaticaan... maar ik kom van ver naar hier. En ja, misschien is hij dan ook wel de man... De juiste man om daar de bezem door te halen. Want dat is natuurlijk ook hier nodig in Rome. Peter uh, Nisse, hoogleraar in Nijmegen bij ons vanochtend. Um ik kom van het einde van de wereld. Hij maakte ook duidelijk een beweging naar de wereld. Ja. Wat vond u daarvan? Ja, dat, dat vond ik eigenlijk een van de bijzondere momenten... van zijn presentatie gisteravond. Dat hij zich uh, richtte tot alle mensen van goede wil. Um, hij, hij zegende ook alle mensen van goede wil. Maar door die woorden te gebruiken... grijpt hij eigenlijk terug op een uh, ja, toen compleet vernieuwende uh, uh, aanspreekvorm... die um, paus Johannes de 23 e de paus van de Tweede Concilie, uh, gebruikte, die mm. een encycliek schreef over de wereldvrede... en die ook voor het eerst in de kerkgeschiedenis... niet alleen maar richtte tot de eigen kerkelijke achterban... maar tot alle mensen van goede wil. Wat betekent dat wat voor de toekomst? Wat, wat gaat deze paus brengen? Ja, kijk, deze paus, wij moeten niet verwachten... Dat is een, het zou een illusie zijn dat deze paus eh, hele grote vernieuwingen gaat brengen... in de opvattingen van de katholieke kerk. We weten inmiddels ook al eh, dat hij over homoseksualiteit... zeer behoudende eh, standpunten heeft. Daar heeft hij ook een aanvaring over gehad met de presidenten van Argentinië, mevrouw Kirchner over eh, het recht, adoptierecht van homoparen. Eh, um, maar wat wel kan veranderen, en ook denk ik moet veranderen... is de, de, de stijl, de, de presentatie. Uh -huh. En uh, daar heeft hij eigenlijk al ja, op allerlei manieren... de toon doorgezet door uh, die informele aanspreekvorm. Hij is veel minder afstandelijk, hè? Lijkt al nu. Ja, terwijl het tegelijk ook een, eigenlijk een heel ingetogen man is. Hè. We hebben ook allemaal de verhalen al gehoord over zijn sobere levenswijze. Uh, um, maar uh, tegelijk met een, ja, die, een combinatie van, van ingetogenheid, soberheid. Het is dus een spirituele man. En tegelijk ook eigenlijk een heel toegankelijke uh, man. die ja, uh, inderdaad de aartsbisschop met strippenkaart, zou ik maar zeggen. Hè. Dus hij reisde <laughs> van zijn. heeft, zijn paleis, uh, heeft hij een paleis opgezegd en uh, woont op een in een appartement, kookt voor zichzelf... en reist met het openbaar vervoer naar het uh, bisdomkantoor in Buenos Aires. Ja, een gewoon man. En die begon met de woorden Buenasera. Hoe viel dat gisteravond, Karin Albert op het Sint-Pietersplein? Want jij stond er tussenin, hè, tussen de meningen. Nou, ja, dat viel ontzettend goed, want er ging meteen een juichen op. Want jeetje, dat verwacht niemand. Gewoon een eenvoudige broeders en zusters, goedenavond. Ja, het was, het was uh, heel bijzonder om erbij te zijn, moet ik zeggen. Om er tussen te staan. Uh, ...die spanning te voelen, oplopen. Uh, het regende ook nog steeds een beetje. Paraplus staken de lucht in. Er waren ook mensen die halverwege het plein stonden... ...en die riepen Paraplus naar beneden. Want die waren veel te bang dat op het moment suprême... ...dat uh, de beste man op het uh, balkon zou verschijnen. Dat ze dan... Uh, nou ja, het, ...het zicht hen werd ontnomen door al die paraplu's voor hen. Nou, dat kwam wel goed. Op het moment dat hij verscheen was het eigenlijk nagenoeg droog. Ja, en uh, er was applaus. Er was ook wel even zo'n zo aarzeling van goh, uh, wie is dit eigenlijk? Dit is niet wat we, wat we verwacht hadden. Want juist omdat ze natuurlijk zo snel eruit waren... Uh, toen ik naar voren begon te lopen, uh, richting, uh, richting het balkon, kwam ik een paar groepen. Hè. Op het moment van de witte rook kwam ik een aantal Italianen tegen. En die riepen vol vuur, uh, scola, scola. Die waren ervan overtuigd dat het dus scola wel geworden zou, worden, hè, uh, zou zijn geworden. Eén van die twee favorieten. En uh, ja, ik weet niet of ze net zo hard hebben gehuild, of gehuild, <laughs> gejuicht. Toen, uh, toen uiteindelijk uh, deze Giorgio Marium Bergoglio uh, op het balkon verscheen. Want toen was ik inmiddels uh, ver van verwijderd. Het was een bijzondere sfeer en het was, was mooi om mee te maken. En als ik nog even iets mag toevoegen, want wat mij zelf zo opviel, ik, ik stond daar en, en via die schermen werd er natuurlijk goed op de, op de man ingezoomd. En hij bleef aanvankelijk echt bijna staan als een soort standbeeld. Ja. De armen echt zo naast het lijf. Hij staarde wat voor zich uit, wezenloos. Dat ik dacht, nou, hij, hij is in shock. Die krijgt op ter plek een hartaanval of zo. Maar. Nou, er werd nauwelijks gewoven en, en, en uh, dat zie je nu ook terug op de foto's in de krant die ik voor me heb zitten. Ja, aan wat bête lach op zijn gezicht, zo'n voorzichtig lachje. Uh, wat waterige ogen, maar dat kan ja, ik kan me voorstellen dat hij even gebruik heeft gemaakt van dat uithookkamertje waar uh, de net verkozen pauze naartoe wordt gebracht. Ja. Um, ja, het was heel bijzonder om daar te staan. Het was even wennen voor beide partijen, uh, Karin. Bedankt voor je verhaal. We gaan je natuurlijk volgen vanochtend. Uh, Jij loopt door Rome en peilt daar nog reacties. En beschrijft hoe Rome reageert op de nieuwe paus. Ja, we praten daar straks over verder. Of uh, de nieuwe paus beduust was. Want dat, dat, daar leek het wel. We praten zo verder met Peter Nissen. En, en met Mark Robinvissen, natuurlijk, die horen we vanuit het klooster in Heeswijk Dinter. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Dat is ook ander nieuws vanochtend. Een van de kopstukken van het bloedige rode Khmer-regime in Cambodja is namelijk dood. Yang Sari, 87 jaar, overleed in het ziekenhuis. En daarmee is het proces tegen de rode Khmer-leiding, dat al jaren voortsleept... een van de belangrijkste verdachten kwijt. We gaan erover praten met correspondent Michel Maas, die vaak bij dat... Uh, het tribunaal was. Um, en Michel, wie was om te beginnen, maar eens even Jeng Sari? Ja, hij was de minister van Buitenlandse Zaken en was daarmee dus ook het, het gezicht naar het buitenland toe van die Rode Khmer. Hij was de man die uh, de propaganda van de Rode Khmer in het buitenland beheerste. En uh, hij was ook een hele naaste vertrouweling van die dictator Pol Pot. Die uh, ja, een aantal jaren geleden is overleden voordat hij terecht kon staan. En hij is een van de vier mensen die uh, uiteindelijk uh, voor dat tribunaal moesten verschijnen. En uh, ja, hij, hij is nu overleden en heeft dus zijn veroordeling niet meer mee mogen maken. Waar werd hij concreet van beschuldigd? Hij werd beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid, uh, genocide uh, en nog een aantal andere zaken, uh, waaronder... Uh, uh, nu, de eerste zaak was uh, dat de regering van de Rode Khmer meteen toen ze aan de macht kwamen in Cambodja. Alle steden hebben leeggeveegd. Alle mensen die uit de, in de steden woonden moesten naar het platteland om daar in werkkampen te gaan werken. En er zijn honderdduizenden Cambodjanen die zijn omgekomen van honger, door ziektes. Uh, alleen maar omdat ze naar dat platteland werden gejaagd zonder dat iemand ze daar uh, te eten gaf. En dat is de, de eerste misdaad waar uh, ze terecht stonden... Vervolgens uh, zouden ze nog terecht moeten gaan staan voor de genocide voor de moordpartijen die in Cambodja zijn gepleegd, uh, de ruchte killing fields. Mm -hmm. uh, daar heeft hij ook weet van gehad, daar is hij ook volgens de aanklagers is hij medeplichtig geweest, omdat hij volgens hen alles uh, op de hoogte was van alle gruweldaden van de Rode Kmer en die ook heeft goedgekeurd. Goedgekeurd, maar heeft hij er actief aan meegewerkt, is dat duidelijk geworden? Nou, dat, is een, dat zou dus uit dat uh, tribunaal naar voren moeten komen. En zover zijn ze niet gekomen. Ze zijn nee. daar niet aan toegekomen. Ze hebben uh, nog een, een miljoen pagina's... Uh, uh, voor uh, zaken klaar liggen die hadden behandeld moeten worden, daar ging het niet omheen. En uh, daar is dus overleden voordat ze echt zijn sport kunnen vaststellen. Goed. Uh, Michel, de uh, verbinding wo wordt slecht, dus nog even kort. Hè, want uh, het proces ja, dat, het, het gaat dan niet lekker. Hè? Iedereen vertraagt het, uh, tolken, staken. En, en nu valt dus ook een van de belangrijkste verdachten weg. Uh, zijn de uh, Ja, vinden jullie dat jammer dat deze man niet tot verantwoording kan worden geroepen? Ja, er is een hoop frustratie. Niet alleen uh, over deze man die dus nu uh, is overleden. Het, het proces duurt lang. Het is inderdaad zo dat de verdachten zijn zo oud... dat de kans dat ze het einde niet halen, die wordt alleen maar groter. Er zijn er nu nog maar twee van de vier... Uh, uh, die, uh, die terecht staan En ja, die laatste twee uh, die zullen uiteindelijk wel veroordeeld worden. Het duurt allemaal te lang voor de mensen. En het resultaat uiteindelijk is ook te weinig. De, die veroordeling van die twee mensen is niet wat ze hadden gewild. Een soort afrekening met, uh, met de rode kmer... een afrekening met de, al die, uh, die moorden die er gepleegd zijn. Dat, uh, daar lijkt het niet eens op. En door, de, door het, andere problemen... het tribunaal heeft gel, geldgebrek het tribunaal heeft uh, te maken te kampen met een staking van het personeel. Daardoor brokkelt het alleen maar steeds verder af... en de frustratie wordt alleen maar steeds groter. Michel Maas over het Cambodja-tribunaal... en de dood van een van de kopstukken van de rode Khmer Jens Khari. Verkeersinformatie, wij gaan naar John Zahoka. John, we hoorden eerder van Dennis Moor, jouw collega, dat het glad is... daar waar het ja. wit is op de weg. Uh, levert dat nog problemen op? Nou, dat levert vooral problemen in Oost-Brabant vanwege de sneeuwbuien. Lange files op de A50 Eindhoven-Os. In beide richtingen tussen Veghel en Krampalgraven staan files van 13 kilometer. with NOS Radio Angel out and Bara Renze and Marcel Oste. Brother Bele's on the back sweet singers in the front Foozing down the freeway In the hot, hot sun Suddenly red blue lights Flash eyes from behind Loud voice booming Please step out onto the line Bele bridge words of comfort Singer just hides her eyes Policeman taps the shades and that a Chevy 69? How bizarre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 Stop, come Uit 1996 alweer OMC met How Bizar. Nou, dat moet ook het gevoel geweest zijn van de nieuwe paus bij Godio... toen hij op het balkon stond boven het Sint-Pietersplein. Want die zag er toch wat beduust uit. U hoorde dat net ook al eventjes van Karin Albert. Um, Peter Nissen is bij ons hoogleraar spiritualiteitsstudies... bij de Radboud Universiteit. We hadden het daar al eventjes over dat het, um, het adem te zien was. Hè? Hm. Kun je zich dat voorstellen, dat, dat, dat hij dat gevoel had op dat moment? Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen, want hij is 76. Hij uh, uh, uh, Bisschoppen moeten zelfs op hun 75ste hun ontslag indienen. Dus hij was al een jaar in verlengtijd. Hij zal heus niet. Uh, naar dit conclave gekomen zijn met de verwachting er als paus uit te komen. Hij uh, dacht dus misschien wel snel met pensioen. Te precies, hij, hij dacht uh, waarschijnlijk uh, zal de nieuwe paus die wij nu gaan kiezen mijn ontslag wel aanvaarden en kan ik, uh, kan ik van mijn oude dag gaan genieten. En dat is uh, natuurlijk met Ratzinger ook gebeurd in 2005. Die was zelfs twee jaar ouder. Uh, die had ook echt het idee uh, ik, ik, ik dien de vorige paus nog uh, tot ja. het einde. Uh, Johannes Paulus II. en daarna mag ik ook rustig Boeken gaan lezen uh, en met mijn broer uh, Mozart gaan spelen. Um, en dat pakte dus ook uh, anders uit. Dus, uh, dat is ook, wekt ook wel een bepaalde verwachting met betrekking tot de duur van dit uh, pontificaat. Hè. Dat, dat, dat, ik denk dat ze daarom ook wel mede gekozen hebben, omdat ze dan weten we zitten niet 30 jaar met dezelfde paus uh, opgeschept. We gaan naar de Abdij der Norbertijnen. Dat kent u trouwens ook, hè, meneer Liesk? Ja, zeker. Ken ik goed. Ja. Ja. Abdij van Berne in Heeswijk. Ja, ja, nou, daar ja. is vanochtend Mark Robin Visser. Mark Robin. Ja, en de abt Dennis Hendricks heeft ja, speciaal voor de radio... zijn uh, prachtige witte habijt aangetrokken. <lacht> het, ziet, het ziet er prachtig uit. Ja. Nou, ook niet... wit, hè? Net als de, de nieuwe paus die ook in het wit verscheen. Ja, vroeger was het ook zo dat de Norbertijnen mochten in Rome... niet zich zo in het openbaar uh, vertonen. Hm. Moesten er altijd een lange zwarte jas over dragen. Dus uh, wat dat betreft is ja. inderdaad die in gelijkenis met het wit... Uh, heeft historisch wel een En waarom mochten de Norbertijnen zich zo niet vertonen? Uh, ja, omdat dat... Uh, qua idee toch was voorbehouden aan, aan, aan de paus. En oh, ja. uh, dan kreeg je misschien de indruk uh, van... hé, hey, wat, wat loopt daar nu, uh, of wie loopt daar nu rond? Maar dat is helemaal, helemaal aftreden dat te gaan. Kunt u eens in het kort aan mij uitleggen wat typeert een Norbertijn? Een Norbertijn, ik denk dat de Norbertijnen uh, proberen om uiteraard... Uh, het gemeenschappelijk leven, dat is, dat, dat is heel, erg, uh, heel erg belangrijk. En wij, noemen, wij, wij zeggen altijd... We hebben eigenlijk een soort drievoudige gerichtheid. Dat is de relatie met God. Wat betekent het om mm -hmm. uh, je als, uh, als christen uh, te richten naar God... in het voetspoor van Jezus uh, mm -hmm. te treden? De tweede is... Je leeft concreet in een gemeenschap van mensen. En dat betekent dat je ook de gemeenschappelijke uitgangspunten hebt. En het derde is, je, je sluit je niet af van de samenleving... maar je bent gericht op de samenleving. Nou, die drievoudige communio, zoals wij dat noemen... vind ik heel erg belangrijk, ook in de hele uh, opzet van je leven, van je werken. En kunnen de Norbertijnen een beetje met de jezuïeten overweg, Want we hebben nu een jezuïet als paus, hè? Uh, Gaat dat goed samen? Wij hebben hier in Nederland 220 verschillende religieuze instituten... En, uh, ik denk Goedemorgen, dat, ja. Ja, 220. 220 religieuze instituten die aangesloten zijn bij de conferentie Nederlandse religieuze. Ik denk dat uh, binnen de organisatie van de priester waar uh, aparte overlegssituaties zijn, waar de Jezuïeten ook kan ook aan deelnemen, uh, de Jezuïeten hebben een hele andere, hele andere traditie ja. uh, Hebben dan bijvoorbeeld de Norbertijnen. De Jezuïeten zijn de intellectuelen, zijn de soldaten van de pauze, zoals ze ooit wel eens werden genoemd en dat soort. Dus, het, het gaat erom van op welke wijze ben je gesticht. Uh, welke, wat lag eraan ten grondslag? Ja. Maar ik heb in de indruk in Nederland dat we bij de Jezuïeten goed overweg kunnen. Ja. ja, en hij is nu uw paus, een Jezuïet? Een Jezuïet is onze paus. In uh, ik denk dat het uh, belangrijk is voor mij dat hij een religieus is. En dat hij dus weet nogmaals wat achtergronden van religieuze de problemen van religieus, die religieuze heden ten dagen hebben. En ik, ik hoop dat hij bijvoorbeeld in de reële reorganisatie... van de Vaticaanse departementen, het instituut van de religieuze ook een waardige plaats zal geven en zijn oren en ogen zal openzetten... en datgene wat er plaatsvindt in de samenleving. Dank u wel, meneer Hendricks. Er wordt op dit moment gebeden in de, in de abdij van Bernie hier. En dan straks uh, is het tijd voor ontbijt. Oké. Okay. Dan gaan we eventjes de aardse zaken doornemen. Is he? ook belangrijk. Om... Heel belangrijk. Oké. Okay. Tot later. Tot later, Mark Robin. Um, wij gaan terug naar Peter Nissen. Wij hoorden um, vanuit Heeswijk Dintig uh, de behoefte om een paus te hebben... die uh, contact maakt met de wereld, die open staat voor de wereld. U gaf dat eerder ook al aan dat dat met deze paus waarschijnlijk wel goed zit? Ja, dus hij, op, op twee manieren denk ik. Dus hij, hij is uh, behalve in theologisch opzicht behoudend, wel in sociaal opzicht heel bewogen. Het is een heel geëngageerde man die zich bijvoorbeeld heeft uh, beziggehouden met de schuldenproblematiek. Uh, met, uh, dus ook echt met, met, met uh, maatschappelijke uh, uh, vraagstukken. die In, in Latijns-Amerika, Argentinië heeft ook een crisis doorgemaakt. En die crisis, economische crisis heeft hij zich sterk gemaakt voor uh, mensen die echt in de knel kwamen. Uh, dus, dus niet alleen maar, zou ik maar zeggen, bezig met geestelijke problemen of met theologische of kerkelijke problemen, maar echt ook met maatschappelijke vragen. Maar dat hoort ook heel erg bij het zijn van jezuïten, dat je, dat je zorgt voor de armen bijvoorbeeld. Uh, uh, ja, nou ja, dus was uh, de, de abt van de Norbertijn al zei, zijn ze, de jezuïten eerder uh, die vertegenwoordigen eerder de intellectuele traditie, uh, uh, maar inderdaad in Latijns-Amerika uh, zijn ze ook, uh, uh, althans een deel van de jezuïten, ook medebroeders van uh, Bergoglio, erg Geëngageerd geweest met de bevrijdingstheologie. Met de, daar was hij zelf, heeft daar nooit zo openlijk partij voor gekozen. Maar wel medebroeders van hem. En twee zijn er ook opgepakt door Videla. Dat is een van de zaken die nu ook rondzoomen in de internationale pers. Wat, mm. wat was de rol van Bergoglio daar toen in, in 1976? Hij was toen uh, overste, provinciaal overste van de Jezuïten in Argentinië. Maar er is nog een ander punt, denk ik, waarop hij uh, ja, voor, de wereld, en dat is, dat voor de wereld van belang kan zijn. En dat is zijn nadruk op spiritualiteit. Oké, okay, nou daar gaan wij het uh, na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 NOS Journal. Alle wacht geweest, hier is Jan van der Putten, ook over de paus. Ja, vanuit de hele wereld is de nieuwe paus Franciscus... door politieke en religieuze leiders gefeliciteerd met zijn benoeming. Vooral zijn een eenvoud wordt geprezen. President Obama zei dat de keus van de eerste Latijns-Amerikaanse paus... in de geschiedenis is een teken van kracht en vitaliteit... van het Amerikaanse continent. Ook premier Rutte heeft de nieuwe paus gefeliciteerd. Rutte noemde het een bijzonder moment voor de katholieke kerk... en de gelovigen wereldwijd. Het ministerie van Justitie moet zo zwaar bezuinigen dat het overweegt om veroordeelden thuis hun straf te laten uitzitten. Mogelijk zouden daardoor 1600 veroordeelden een elektronische enkelband krijgen in plaats van celstraf. De Vereniging voor Rechters en Officieren van Justitie noemt de nieuwe plannen gevaarlijk.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 De medewerkers van het distributiecentra van Albert Heijn gaan actie voeren. Vannacht verliep een ultimatum dat vakbond FNV Bondgenoten had gesteld... om opnieuw te praten over een cao. De bond waarschuwt dat met Pasen over twee weken de schappen leeg kunnen zijn. In China is Xi Jinping nu ook president. Het Chinese parlement, het volkscongres, keurde de voordracht goed. Xi Jinping was al leider van de communistische partij... en opperbevelhebber van het leger. En met de benoeming heeft hij de belangrijkste functies... van zijn voorganger Hu Jintao overgenomen.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 Temperaturen lopen overdag op naar een graad of 6. En in de nacht is de kans op vorst veel minder groot. Hmm, sneeuw en vorst. Ja, dat kennen we ook nu op de weg. Johnse hoe is het inmiddels. Ja, vooral de A50 heeft toch heel veel problemen door de gladheid. Er staan lange files op de A50 Eindhoven, Os in beide richtingen staan files van 15 kilometer tussen Veghel en Nistelrode. Verder zijn er veel ongelukken gebeurd. ondermiddel de A7 richting Zaandam, Bij Permanent Noord en Daar staat 6 kilometer. Daar is de linkerrijs ook dicht. Op de A12 dragen. Richting Utrecht is het misgegaan bij nieuwe brug. Daar staat inmiddels vijf kilometer. Daar zijn drie rijstroken dicht. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort daar staat er een ongeluk tussen Utrecht af en de afrit Den Dolder vijf kilometer. En daar is de ook dicht.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 Kijk op larex.eu. Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We praten natuurlijk door over de paus, maar ook over Bayern München... dat verloor gisteravond voor het eerst in 2006 of zo. Nou goed, in ieder geval Tom van Hek hoort u daarover. Kardinaal Simonus is uh, zeer ingenomen met de nieuwe paus. Simonus was uh, gisteravond net een uurtje terug uit Rome... toen Franciscus de Eerste zich aan de wereld presenteerde. En de snelheid waarmee het allemaal ging... Ja, er is maar één ding uh, waar Simonus zich over verwondert. Ja, er zijn me een heleboel dingen opgevallen. Op de eerste plaats, ik had nooit gedacht dat ze er zo snel uit zouden komen. Ik heb steeds gedacht, dat het kan wel eens een, uh, minstens drie tot vijf dagen gaan duren... En dat ze dat na vijf stemmingen het met elkaar eens zijn geworden. die moeten het worden. dat vind ik buitengewoon. Ja. Ik, ik heb uh, bij mezelf een beetje zitten denken. De Heilige Geest heeft ons allemaal voor de gek gehouden. De naam die de man gekozen heeft, is een programma. Hij wil een eenvoudige kerk. En hij wil een eenvoudig geloof. En hij wil uh, dat de gewone mensen dat die het Evangelie weer leren kennen. Hij heeft de mensen aangesproken. Uh, alsof het zijn parochianen zijn. Goedenavond, hier ben ik. Ik denk dat in de eenvoud van het evangelie, zoals deze man dat beleeft... dat die uh, geloofwaardigheid wel eens teruggebracht kan worden. Al dus, emeritus um, kardinaal Simonis. We gaan erover doorpraten um, met twee katholieken in Nederland. Want hoe zal de keuze... Vallen daar. Aan de telefoon nu Christel Kerstens van der Pijl van de Katholieke jongeren Magazine Omega. En Theo Koster, hij is woordvoerder van het werkverband van Katholieke Homo Pastores. Beide, goedemorgen. Goedemorgen. Christel, uh, wat vind je van deze keuze? Ja, een verrassing, maar een hele leuke verrassing. Ik vind het vooral bijzonder de naam die hij heeft gekozen. die uh, verwijst ook naar Franciscus van Assisi. die stond voor uh, het hervormen van de kerk en uh, nederig zijn. En uh, vooral het hervormen vind ik een mooi aanknopingspunt. Uh, ik hoopte op een goede manager die de curie uh, uh, weer op orde kon gaan brengen. En dat is, uh, lijkt nu uh, te gaan komen, dus daar ben ik heel blij mee. Nou, dat is mooi. En, en meneer Koster, we spraken u uh, eerder ook. Uh, toen zei u, ik hoop op een paus die wat uh, ja, opener is als het gaat om uh, homoseksualiteit. Bent u tevreden met uh, Bergoglio? Dubbel. Ik uh, ben heel blij dat het een uh, man met uitstraling is die echt oog heeft voor mensen. Maar tegelijkertijd is van hem ook bekend dat hij uh, over het homohuwelijk heeft. Hij, uh, dat heeft hij een project van de duivel genoemd. Mm -hmm. Dus daar zit ook voor mijn zorg. Tegelijkertijd wat ik gezien heb gisteren uh, zijn uitstraling, hoe die mensen begroet, hij staat midden tussen de mensen. En dat geeft mij hoop dat zijn betrokkenheid op mensen groter is dan zijn kerkelijke leer in deze. En okay. dat hij zijn kerkelijke leer zal bijstellen als hij homoseksuelen ontmoet. Ja, en u zei ook gisteren dat uh, u vond dat Benedictus de 16e wat, uh, nou, te veel bezig was met homoseksualiteit. Dat onderwerp misschien af en toe ook even los moest laten. Uh, deze nieuwe paus heeft het uh, belang van respect voor homoseksuelen ook onderstreept. Wat vindt u daarvan? Dat is helemaal terecht en dat is uh, dat is hoopvol. Dat uh, het komt ook overeen met wat uh, wat in de katechisme staat van homoseksualiteit. Je kunt er niets aan doen, dus je dient met respect met deze mensen om te gaan. Maar hoe ver gaat dit respect? Gaat dit respect zo ver dat je zegt deze mensen kunnen ook hun eigen leven invullen, inclusief eventueel een huwelijk? Eventueel een huwelijk. Ik zou. Uh, gebruik zelf liever het huwelijk niet. Wij doen het als werkverband, toch niet in ons. Uh... Uh, brochure tot zegen bereid. Uh -huh. Omdat het huwelijk toch met uh, kinderen opvoeden. dat kunnen homo's uitstekend. maar ook kinderen voortbrengen. en dat, dat kunnen twee mannen, twee vrouwen niet. Uh -huh. Dus vind een andere term. en trouwen vind ik een heel uh, mooie term. dat is een inclusieve term. Trouwen voor de kerk. Uh, dat kan gelden voor man en vrouw. maar dat kan ook gelden voor twee mannen. En, uh, dus uh, we moeten een nieuwe terminologie vinden. Christel uh, Kersens, uh, hij sprak om te beginnen al uh, gisteren... iedereen aan die van goede wil is. Is dat hoopgevend? Ja, dat, dat vind ik zeker hoopgevend. Dat vind ik ook een mooie boodschap uh, voor uh, nou, jonge katholieken. Uh, omdat dat aangeeft dat we uitreiken naar iedereen. Dus uh, niet als gelovigen onderling uh, het gezellig hebben... maar dat we mogen uitreiken naar iedereen in de we wereld... en dat iedereen ook uh, welkom is uh, bij de katholieke kerk. En vooral de manier waarop, uh, inderdaad zoals uh, meneer al zei... Heel open, uh, zeg maar amicaal. Uh, hij zal ook denk ik echt wel als een vaderfiguur mogen gaan optreden. Dus ik denk dat dat ook een heel inspirerend voorbeeld zal uh, zijn voor de jongeren. Goed. Christel Kersens en Theo Koster, beide hartelijk dank voor de eerste reactie. Ja, Graag gedaan. gedaan. Zo dadelijk praten we verder. doen we met... Uh... Kerkhistoricus Peter Nissen. Eerst eh, Bibi Nettenjahu, die blijft premier in Israël. Toen gaat er wel wat veranderen door een nieuwe coalitie. Hoort zo dadelijk Monique van Hoogstraten. En natuurlijk onze eigen Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Bayern München. Ik zei het ja. al. Verloor zomaar. Dat ja. was er niet heel sterk optreden. Het was een Ach, raar optreden. Ik had gisteren nog zo mooi gezegd vanavond kunnen we het krantje erbij houden. Maar dat kon na nee. drie minuten weg. Want het was uh, Giroud meteen de eerste de beste Engelse aanval uh, zat erin. Ja en toen ontwikkelde zich inderdaad een rare wedstrijd. Uh, het is de oude wet dat als je niet helemaal geconcentreerd en goed aan zo'n wedstrijd begint. Dat je dat ook heel lastig kunt herstellen. En Bayern was daar een voorbeeld van. Het viel wel aan. Maar de overtuiging die hen zo groot maakte dit jaar. En die enorme voorsprong ook in de Duitse competitie heeft opgeleverd. Die was er totaal niet. Ik vond Robben ook wel een beetje exemplarisch. Die wilde zo verschrikkelijk laten zien dat hij toch echt altijd vaker moet meedoen. Ja. Dat hij juist daardoor zichzelf een beetje overliep, onrustig was bij kansen. Iets te vaak weer voor eigen succes ging. En dat was eigenlijk het hele verhaal van Bayern. En je zou eigenlijk verwachten dat Arsenal al wat eerder wat meer had gedurfd en gewild, maar dat lukte toch ook niet echt. Het dus bleef een beetje een rare wedstrijd tot dan ineens nog die 2-0 ook nog viel. Maar goed, dat was toch maar vijf minuten voor tijd. Het lukte Arsenal toch niet echt meer. Maar het was een ook, ja, eindse jaar was ook prachtig om te zien. Hè? Wel door, maar toch niet blij en zo. Er zat een heel raar gevoel over die wedstrijd. Maar goed, Bayern is uiteindelijk, nu de mist is opgetrokken... wel gewoon verder als tweede Duitse club. Oké, okay, nou, ik had zelf even geen rekening gehouden met Maller, ja? In de kwartfinale, jij... Ik denk niemand in die zin dat ze uh, debuteren op het hoogste niveau. We kennen natuurlijk allemaal Barça en Real. Dan hebben we Valencia nog regelmatig gezien. En we zien natuurlijk wel andere Spaanse ploegen. We hebben Villa Real ooit eens een paar hele goede seizoenen zien hebben, Europees. Maar ja, dit is toch ook een, een, een debutant. Vorig jaar met nog met Matthijs en Van Nistelrooy, die daar nog gespeeld hebben. Uh, die club heeft zich geplaatst. Als je de eerste 25 minuten van die wedstrijd zag, was Porto bijna een klasse beter. was twee weken geleden ook. En uit het niets kwamen ze ineens. Eerst een afgekeurde goal. En toen een heerlijke goal overigens van een hele jonge speler, Isco. Prachtige openingsgoal van Malacca. Rode kaart eroverheen van Porto. En ja, toen viel de tweede ook nog. Het, het is, ja, is en blijft een verrassing. Ze hebben wel negen uh, wedstrijden gewonnen. Ze hebben maar één wedstrijd verloren in de hele Champions League reeks mm. tot nu toe. Negen wedstrijden thuis, ook geen goal tegen. Dus uh, het is toch een, een ploeg die niets te verliezen heeft. En, uh, maar een, een hele grote verrassing is het wel. Ja, en dan hebben we drie Spaanse clubs en twee Duitse zeggen, clubs. Ja. Hè? Dus er is toch weer uh, die overheersing gekomen waar we eigenlijk niet zo op hoopten. Frankrijk, Italië doen nog mee Turkije. Maar drie keer Spanje en twee keer Duitsland. Dus mm -hmm. uh, ja we gaan maar eens naar Loten. Hè. Dan gaan we maar eens kijken. En, en, en eventjes op die uitschakeling van Arsenal. Um, je hoort toch dat de Engelsen zich wat druk maken ja. over het Engelse voetbal en de prestaties in zo'n belangrijke competitie als de Champions League. Is dat terecht? Nou ja, het is natuurlijk in een vroeg stadium, uh, alle Engelse topclubs eruit is wel een beetje, een beetje veel. Mm -hmm. En uh, ja, dan wordt daar meteen uh, een, een soort conclusie aan verbonden. Ik vind dat je daar nogmaals voorzichtig mee moet zijn, want we hebben dit vaker gezien. Maar de Engelse spelopvatting, uh, de manier waarop ze eruit zijn gegaan uh, uh, en ook in de andere Europese toernooien waar Engelse clubs het relatief matig doen. Uh, Arsène Wenger zei gisteravond moeten we moeten maar eens goed kijken naar het Engelse voetbal. Nou dat zullen ze wel gaan doen. Ze hebben het geld genoeg om er goed naar te kijken. Oh dat dus het gaat zeker. zeker. Ja ja, <laughs> in de portemonnee. Dankjewel Tom van Hoi. Verkeersinformatie nu bij de ABB, John, zo ook aan met toch wat gladheid, John. Ja, inderdaad, en dan vooral de A50, over Os. Daar staan behoorlijk lange file door de gladheid. Lange files van 15 kilometer in beide richtingen tussen Vegel en En Nog opvallend lange file door een ongeluk op de A12. Den Haag richting Utrecht. Dat is gebeurd bij Nieuwe brug. Daar staat 8 kilometer en daar zijn drie rijstroken dicht. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10... en middags van half 5 tot half 7 in het NOS Radio 1 Journaal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 Spurs in the dark van Mumford and Sons. Van een album Babel, een Britse band. En de single komt uh, uit uh, februari 2013. Bijna tien voor acht. Het waren in Israël taaier besprekingen, maar ze zijn eruit. Er komt een nieuwe regering en Benjamin Netanyahu blijft premier. Correspondent Monique Hoogstraat, goedemorgen. Wat wordt dat voor een regering? Ja, de, de premier is inderdaad dezelfde, maar zijn uh, partners zijn, uh, <coughs> sorry, zijn hele andere een, een belangrijke, de belangrijkste coalitiepartner wordt uh, Jair Lapid. Dat is die voormalige tv-ster die ja. zo goed scoorde met zijn uh, nieuwe partij bij de verkiezingen. Hij sloot al in een heel vroeg stadium een, een bondje uh, met Bennett, uh, die andere jonge, succesvolle uh, leider van het Joodse Huis, uh, die toen ook zo in het nieuws was. En samen wisten zij Netanjahu te dwingen tot iets wat heel lang uh, niet is voorgekomen, namelijk een regering zonder ultra orthodoxe en die regering die wil een aantal vernieuwingen doorvoeren... die tot nu toe altijd tegengehouden zijn door de ultra-orthodoxen. Zoals bijvoorbeeld een hele belangrijke dienstplicht voor iedereen, ook voor hen. Maar ook dingen als um, nieuwe criteria voor woningtoewijzingen... want op dit moment bevoordelen die ultra-orthodoxen. Nou heeft Netanjahu het nog wel zo slim gespeeld... dat hij de meerderheid van de ministers heeft als ze met z'n allen uh, om tafel zitten. En ook uh, heeft hij lapid het ministerie van Financiën uh, gegeven... Dat is niet een post om mee te scoren, want er komen grote bezuinigingen aan. Maar goed, al met al heeft Netanyahu, die wel eerder wel tot koning Bibi is gekroond... ineens te maken met twee nieuwe jonge prinsen aan zijn zijde. Mm. En, en ja, je zei het, voor het eerst in lange tijd komt er een regering zonder orthodoxe partijen. Hoe zijn dan de reacties uit die hoek? Ja, woedend en vooral uh, verongelijkt uh, kan je wel zeggen. Zij zijn uh, niet gewend aan uh, oppositiebankjes, dat is maar een paar keer eerder voorgekomen. En uh, op hun uh, Facebookpagina's bijvoorbeeld uh, plaatsen ze teksten uh, dat ze worden geboycott om hun geloof. Uh, dat ze worden geboycott omdat Israël ultra-orthodoxe haat. Uh, een partijleider presteerde het zelfs om te zeggen dat Israël het enige land is... waar joden worden geboycott om hun geloof en om hun levenswijze. Nou goed, dat geeft aan hoe gefrustreerd ze zijn. Ultra-orthodoxen hebben natuurlijk jarenlang veel macht gehad. Um, en die ministers, de ultra ministers, wisten over het algemeen... veel geld voor hun gemeenschap vrij te maken. Dat is een heel belangrijke taak die die ministers hadden. Uh, te werken voor hun achterban, bijvoorbeeld geld voor de religieuze scholen... Veel geld voor kinderbijslag. Ultra-orthodoxe gezinnen zijn over het algemeen hele grote uh, gezinnen. Um, en ze konden tal van moderniseringen tegenhouden. Zoals bijvoorbeeld ja, die dienstplicht. Ja. Uh, en nu zullen ze aan de zijne moeten toekijken hoe dat uh, over hen heen uh, gaat komen. Ja En dat zij er nu niet in zitten in die regering. <tus> heeft dat dan consequenties voor het beleid ten aanzien van de Palestijnen? Dat zij er niet in zitten, dat heeft daar niet zo heel veel mee te maken. Wat wel veel invloed uh, heeft, kan hebben, is het feit dat Nathalie Bennett uh, erin zit met het Joodse Huis, die derde coalitiepartner. Kijk, hij is, uh, het Joodse Huis is een religieus-syonistische partij. En het belangrijkste waarin zij geloven is dat het hele land tussen de Middellandse Zee en de Jordaan uh, de Joden toebehoort. Uh, Bennett is een fervent tegenstander van een Palestijnse staat. En uh, hij heeft ook in zijn campagne laten weten dat hij het liefst een groot deel van het Palestijnse gebied uh, wil annexeren. Hij heeft ook het ministerie gekregen uh, dat daar heel belangrijk voor is, huisvesting en bouw. Dat is natuurlijk heel belangrijk als het gaat om financiering van nieuwe nederzettingen. Uh, dus ja, uh, de enige die in de regering uh, zit die uh, echt zaak wil maken van onderhandeling met Palestijn is Tsipi Livni. Uh, zij uh, wordt verantwoordelijk voor die onderhandelingen. Maar goed, zij krijgt te maken met een aantal uh, ja, hardliners van die koet, ja. van het Joodse Huis. Dus het is de vraag uh, hoeveel handen zij op elkaar krijgt ja. daarvoor. Daar zal niet heel snel veel in veranderen. Monique Hoogstaat over de nieuwe regering van Israël. Zonder orthodoxe partijen, maar met dezelfde premier. Benjamin Netanyahu. Wij gaan nog even terug naar de nieuwe paus. Franciscus I. Bij ons in de studio Peter Nisse, hoogleraar spiritualiteitsstudies... bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. We spraken u eerder, meneer Nisse, over de reacties... over wat we kunnen verwachten. We moeten ook nog even hebben over de toekomst op het Vaticaan. Want het Vaticaan heeft te maken gehad met schandalen. Wat die leaks, het misbruiksschandaal... Er is geroepen dat er een hervormer moet komen, want er moet wat veranderen. Wat denkt u? Gaat er met deze Bergoglio iets veranderen? Dat zou wel eens heel goed kunnen. Ja, ik denk dat, dat zijn keuze misschien ook wel voor een deel daarmee te maken heeft... met het feit dat veel kardinalen, vooral de kardinalen die niet zelf in de curie werken... Eh, zagen dat er iets moest gaan gebeuren. We hebben de vetileaks meegemaakt. De, de butler van de paus die documenten ontvreemde en naar buiten bracht. En die documenten die hebben duidelijk gemaakt dat er sprake is van vriendjes van omkopperij, van partijvorming in de curie. Um, en uh, ja, nu hebben ze iemand gekozen die een lange bestuurlijke ervaring heeft. Hij is al meer dan twintig jaar eerst hulpbisschop... en daarna aartsbisschop van Buenos Aires. Maar die nooit in de curie gewerkt heeft. Uh, die ook uh, nooit in Rome gewerkt heeft. Ja, alleen als kardinaal zat hij in een paar commissies. Kwam er wel een paar keer per jaar. Maar iemand die echt vers, fris van buiten komt... en ja, in zijn eigen levensstijl, de manier waarop hij in Buenos Aires leefde... Uh, eigenlijk laat zien hoe het ook in Rome zou moeten. Hm? Ja. En ze hebben een jezuïet gekozen, we hoorden de, de abt van de Norbertijnen net al zeggen, dat zijn de kritische intellectuelen, maar ten opzichte van wie zal hij kritisch zijn, ook ten opzichte van de eigen organisatie van het Vaticaan. Ja, dat, dat zou wel eens heel goed kunnen. Er is in de, het is voor het eerst dat er een jezuït... terwijl dat toch een heel vooraanstaande uh, orde is... die sinds de 16e eeuw bestaat. Maar voor het eerst in de kerkgeschiedenis dat een Jezuïet paus wordt. Dat was altijd een weerstand tegen. Omdat ge, gezegd werd, die Jezuïeten hebben al heel veel macht. Omdat ze de intellectuele voorhoede van de grote kerk zijn. grote orde is dat, hè? Een grote orde. En de, uh, de algemeen overste van de Jezuiten, die werd die had zelfs de bijnaam de zwarte paus. Zwart, omdat hij niet in het wit gekleed was. Maar in zijn zwarte toog. Uh, nu is uh, de zwarte paus, zal ik maar zeggen, de witte paus. Ik uh, ja. uh, de, denk dat het heel belangrijk is dat het inderdaad iemand is... die uit die wereld van die religieuze komt... die altijd ook een toch soort, soort van kritisch tegenwicht gevormd hebben... Uh, in de katholieke kerk uh, tegenover de bisschoppelijke hiërarchie... en tegenover de curie. En uh, ja, deze man heeft de ervaring, de expertise... en ik denk ook de goede spirituele insteek... om uh, grote schoonmaak te houden in het Vaticaan. Meneer Nissen, hartelijk dank voor uw komst. En uw uitleg bij de nieuwe paus, Franciscus de Eerste. Uh, daar gaan we natuurlijk nog veel meer over horen vandaag op Radio 1. Het NOS Radio Journal journaal Mediaoverzicht. Uh, het is ook trending op Twitter. Ja. Wat dacht u daarvan? Franciscus de Nieuwe Paus. Uh, de kranten zijn eens gezin trouwens. Foto van een zwaaiende paus. Die zien op alle voorpagina's. Het is ook steeds dezelfde foto van Reuters. De man die nooit lacht, noemen ze hem soms in zijn thuisland. Nou, dat deed hij gisteravond uh, nou juist wel. Dat hij eerst nog even beduust keek naar de velen die voor hem stonden... op het Sint-Pietersplein, uh, kwam er toch die lach. Trouw schrijft erover onder andere. Ja. En in de Metro leest u dat de paus de boek staat als sociaal bewogen. Dat hebben we ook al besproken. En hij en kusten de voeten bijvoorbeeld van twaalf AIDS-patiënten. Maar Paus Franciscus is in zijn geboorteland Argentinië niet onomstreden. Dat schrijft de Vlaamse krant De Morgen. Die schrijft dat journalisten en mensenrechtenactivisten... hem beschuldigen van verantwoordelijkheid... voor de ontvoering van twee jezuïeten in de jaren 70... Eh, tijdens de eerste maanden van de militaire dictatuur van Fidela. En het Algemeen Dagblad zoemt in op een reeks hoofdpijndossiers... die de, pauze, de nieuwe paus te wachten staat. Zo moet de curie in Rome, dat bestuursapparaat, dus worden hervormd. We hadden het erover. zwaar dus verdeeld over belangrijke vraagstukken. Bijvoorbeeld hoe de kerk moet omgaan met het misbruiksschandaal. En ook is er sprake van een slechte werksfeer en grote achterdocht. Er is ook ander nieuws. In diezelfde krant, in het AD, adviseert bijvoorbeeld de nationale ombudsman Alex Brenningmeijer... ouders altijd 112 te bellen als hun kind vermist is en niet naar het politiebureau te gaan. De ombudsman concludeert dit na onderzoek naar het optreden van politie bij Vermissingen. En als voorbeeld haalt het AD het trieste verhaal van Jennifer aan... Haar moeder meldde zich anderhalf jaar geleden... wanhopig op het politiebureau in Rotterdam. Melding werd opgenomen, maar de politie stuurde de moeder... met een formulier naar huis. Twee dagen later werd Jennifer gevonden in het huis van haar moeders ex-zwager. Het Financiële Dagblad meldt op de site... dat de nieuwe kolencentrale op de Maasvlakte... een dure flop is. Want energiebedrijf E.ON kampt met grote problemen... met de kolencentrale die dit jaar in bedrijf wordt genomen. Volgens E.ON Nederland gaat de 1,4 miljard... kostende centrale op de Maasvlakte straks met verlies draaien. Geld witwassen via... Prepaid- en giftcards neemt enorm toe. Inmiddels zijn er gevallen bekend waar een paar miljoen euro... op een tegoedkaart stond geparkeerd. Meldt Spits. De politiekorpsen staan op scherp en ook de Nederlandse bank is op zijn hoede. Betaalkaarten zijn anoniem en dus ideaal voor witwassers. En wetenschappers maken zich zorgen over het toenemend aantal ratten in Berlijn... dat besmet is met bacteriën die resistent zijn voor antibiotica, schrijft het Nederlands Dagblad. Leven tussen de 5 en 7 miljoen ratten in Berlijn. Anderhalf tot twee maal zoveel als mensen. Ja, onderzoekers waarschuwen dat ongeveer 1 op de 6 ratten... multiresistente E. coli-bacteriën zijn aangetroffen. En die zijn waarschijnlijk afkomstig van ziekenhuizen via het afvalwater komt het dan in het riool terecht.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 Zaterdag om kwart over twaalf. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Ik ga naar Managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor negen uur besteld is morgen al in huis en vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl, gewoon meer.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 Donateurs van goede doelen zijn in drie groepen te verdelen... en die vragen elk om een eigen benadering. Meer weten? Download nu het brancherapport Garitatief... of een van de andere 14 brancherapporten op nrcmedia.nl. insights Dit is Radio 1.